12 uur. Dit is Carolijn Barry met het NOS Journaal. De Field krijgt meer bevoegdheden. Binnenkort mag de opsporingsdienst ook Prepaid mobieltjes afluisteren. Prepaid telefoons worden veel gebruikt door criminelen omdat ze anoniem zijn en daardoor moeilijker af te luisteren. De Field mag nu speciale apparatuur aanschaffen. Zo hoopt het kabinet dat de Field succesvoller wordt in het opsporen van mensenhandel, witwassen en milieucriminaliteit. De toerisme-sector wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Steeds meer toeristen bezoeken ons land en dat levert veel extra banen op. Vorig jaar waren dat er zo'n 15.000. Het gaat dan vooral om werk in hotels, restaurants en vakantieparken. In de luchtvaart en bij reisbureaus was juist minder werk te vinden. Twee Nederlandse toeristen van 19 jaar zijn in Berlijn door een groep zakkenrollers in elkaar geslagen. Ze liepen op straat na een avondje stappen. Toen ze merkte dat ze slachtoffer dreigden te worden... van een groepje zakkenrollers, verzetten ze zich. Volgens de politie riep een van de zakkenrollers om versterking... waarna er al snel een groep van zo'n 15 man bij de Nederlanders stond. Die begonnen in te slaan op de toeristen... en spoten traangas in hun gezicht. Ook twee omstanders werden belaagd. De Nederlanders zijn naar een ziekenhuis in Berlijn gebracht. De daders zijn spoorloos. De politie in Antwerpen krijgt nieuwe wapens... in de strijd tegen terrorisme, dat melden Belgische media... Het zijn een soort paintballwapens die kunststof kogels afschieten. In die kogels kan verf of pepperspray zitten. De wapens zijn bedoeld voor eenheden die snel op pad kunnen worden gestuurd... bij een terreurdreiging. De Amerikaanse militaire politie gebruikt deze wapens al. Het weer, het is een grijze, regenachtige dag... en het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. In het zuiden en zuidwesten wat vaker droog. Morgen geleidelijk minder regen, maar nog wel overwegend bewolkt. De dagen daarna is het vrijwel droog met geregeld zon en een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 6 kilometer file tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de A10 ring zuid richting Den Haag staat tussen afrit Watergraafsmeer en de Rai 3 kilometer door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort, een zomerheids. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, niet alleen ZFM Lunch, maar eh, Zandvoort Lunch was mee. In de regen, jammer hè. De liefde van jij ervan. Oh, ik vind het nooit zo erg hoor. Oh nee? Oh nee, heb je hebt oh. een lekker gelegenheid om uh, op je gemak alle klusjes te doen die uh, gedaan moeten worden. Ik bedoel, uh, ja. als ik het goed heb, uh, hebben we van de week weer volop zomer. En dan okay. uh, zijn we klaar met alle klusjes, administratieve taken... en dan kun je weer heerlijk genieten. Ja, het is wel lekker. Als je ja. binnen zit en je, je hoeft niet naar buiten te... Oh, praten. lekker. Ja, maar wij waren de klos vandaag, ja. hè? Wij moesten over straat. Wij moesten, <laughs> nou ja, met de auto. Ja, en, dat, en, dat is ook zo. <coughs> ik had me voorgenomen om vanuit, uh, vanuit Bloemendaal, waar ik dan vandaan kom... <coughs> om af en toe de fiets te pakken naar Zandvoort. Maar ook, ze vandaag oh, weer niet van gekomen, hè? Nee, dat is nee. Er vandaag. <coughs> Bewust niet van gekomen, moet ik zeggen. Nee. Hé, hey, uh, wat gaan we draaien als eerste nummer? Uh, zullen we dan nou langzamer pikken of zullen we wat, wat, wat sneller pikken? Nou, zullen we maar langzamer opstarten? Ja. ja, rustig ja dit, nummer, dit nummer gaat en, over gisteren. En, en, en dan voeren we langzame tempo. Dit gaat over gisteren. <lacht> als het goed is hoor. Yesterday. Ja, ja precies. Oh, meen je dat nou? Ja. Oh, schot in de roos zeg. Ja. Nou, even kijken, want uh, nou, doet, uh, nou doet de computer het niet. Oh, ja, dat is nou weer zonde. Zou ik het zelf maar gaan zingen dan? Ik heb een <laughs> gitaar meegenomen. Ja. Nou, we gaan uh, ja. kijken of we er wat aan kunnen doen. I'm van van gisteren toen jij er nog was, want Silla Black, die hoorde uw luisteraars met het mooie nummer van Paul McCartney. En Silla is natuurlijk pas uh, overleden, uh, maar ze heeft hele mooie liedjes opgenomen. en uh, Niet alleen van, uh, van haarzelf dus, maar ook dus van, uh, van andere artiesten, waaronder dus de Beatles. En, uh, nou, we, hebben, we hebben hier volop van genoten. Yesterday. Ja, ik zie sommige mensen buiten lopen onder hun parapluutje of uh, met hun capuchon op en die lopen allemaal te huilen in de regen. Wat, wat triest nou. Als je, als je moet huilen in de regen.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 I wait for cloudy skies. You won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. They could never wash away my memory. The sins were locked together. I look for storms. till then darling you'll never see me complaining I'll do my crying See Een duet met James Taylor. Dolly, hoe was het gisteren op het strand? Nou, weinig huilen in de regen. Het bleef geloof, gelukkig droog. Ja, maar ja. is het zonnetje er ook nog geweest of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee. Dat niet. Nee, maar... maar dat heeft de pret niet mogen drukken, Charles. Want... Uh, we doelen, uh, lieve luisteraars, op uh, de dag gisteren van ZFM op het strand... onder de titel Message from the Beach... We hebben gisteren van tien uur s ochtends tot negen uur s avonds aan één stuk door live uitgezonden. Ja. En we begonnen met twee uur jazz met Peter de Boer. Ja. En daarna was natuurlijk Zandvoort Lunch van twaalf tot twee. Een okay. heel andere uitzending als dat de luisteraars van ons gewend zijn. Hoezo had. heb je niet gegeten? Nee, we hebben niet gegeten. <laughs> we werden wel echt goed verzorgd. We, we, ja. we konden vragen wat we wilden. Heel decadent hadden we een, een uh, rood belletje op onze tafel. Daar kon je op drukken, op dat knopje. En dan kwam er een ober of een zacht. Oh. Ja, jongen, chic, man. Oh, maar ik had jou vorige week. liep jij nog zo met je. Met je, met je zo, uh, ja, dat was met, met, met, met molentjes liep ik vorige nee, week. Nee, met ook. je vingers zo te knippen. Ja, ja, ja. om die ober Ja, dan komt er niemand, hè? Nee, je, <laughs> je moet zo'n rood belletje hebben. Daar komen ze. Daar komen ze. Nee, oh maar het was, ja. uh, we waren dan met de drie sidekicks. Hè? Dus uh, wij waren als team de sidekickers, hebben we onszelf genoemd. <laughs> en, uh, nou ja, ja We okay. hebben dus uh, verteld dat, dat jullie er niet waren... Uh, omdat jullie een optreden hadden Dat vonden de staan. luisteraars uh, ja. natuurlijk heel fijn. Dat <laughs> oh, ze waren zo blij. Kregen, de telefoon stond roodgloeiend. He, he, hey, eindelijk, eindelijk. eindelijk. Oh, heerlijk. Ja. Nee, maar goed, alle gekheid op een stokje. Ja. Het, was, het was een hele leuke dag... Waren er, war er veel gasten eigenlijk? We hadden best wel veel gasten en er zijn ook nog zo gasten aankomen lopen. En waren dat en... allemaal bekende Zandvoorters? Of, of hoe ja. moet je je daarbij voorstellen? Ja, nee, allemaal bekende Zandvoorters. Echt ja. hartstikke leuk. En uh, we hadden dan een heel leuk gesprek gehad met uh, Marco Termes. Die hadden wij uitgenodigd in ons programma. De Zandvoortse schrijver, dichter... Ja. Uh, uh, uh, uh, proza maakt hij en uh, hij schildert ook nog okay. hij komt ook uh, 4 september meen ik, hè? De, onze eerste uitzending Ja, komt hij ook bij Zandvoortraai door want we hadden nu maar een kwartiertje om te praten terwijl ja. je raakt met Marco niet uitgepraat Die heeft zoveel stof om over te praten ja. Ja, alleen echt. maar over zijn uh, over zijn uh, uh, nou, beroep of hobby of, of uh, ja alles, over... alles, het is een heel interessant mens over de, met... de wereldproblemen ook hij is ook filosoof dus, oh, uh, oh, joh, nou, dat denkt hij een hoop na hij denkt heel veel denkt na, maar er komen na. ook hele leuke dingen uit. Ja. En we hadden in het programma ook Hilly Jansen. Want we hadden natuurlijk het afgelopen weekend de mini-trouwbeurs. Ja. En uh, daar ben ik ook even gaan kijken. 40 trouwbeuren oh, één dag. En er was ook een, een soort. Uh, een pseudo-ceremonie. Ja, ja. dat was een uh, bruidspaar. Oh, en, uh, die, uh, een, echt bruidspaar, een... een echt bruidspaar. Ze nee. hoorden echt bij elkaar. Ze ja. zijn ook ooit echt met elkaar getrouwd. En ja, die maar dit was, van dit was uh, Dunnetjes overdoen, zeg dunnetjes maar. Dunnetjes overdoen. En uh, ja, het was ook heel schattig. En uh, ben ik ook nog eventjes in het Zandvoorts, Center, uh, Zandvoorts Museum bij uh, Michiel Drommen langs geweest... in zijn strandteentje, Want dat was er tot nu toe nooit van gekomen. Ik denk ik ben nu in de buurt, want het was de laatste dag gisteren. Nou, ja. Het is zo enig. Okay. Het is zo enig. Okay. Echt waar. Ik hoop, ook, ik hoop ook, want we hebben uh, met z'n allen... of tenminste Ben en, en alle medewerkers... hebben besloten om uh, die dag van gisteren... regelmatig over te gaan doen. Ja. Dat we op, live op locatie... op het strand of waar dan ook... waar we uitgenodigd worden... om van daaruit uit te zenden. Het was... Zo ontzettend leuk. En nou hadden we ook bedacht van misschien is het ook wel eens een keer leuk... als het echt mooi weer is. Of we hebben een grote locatie dat we in dat strandteentje van Michiel Drommel gaan zitten... om uit te zenden. Nou. Zo leuk. Nou, en we hadden natuurlijk ook een prijsvraag. ja. Uh, ja, dat wel, nou ja, dit is gewoon telepathie. Ik wou je dat net gaan vragen. Nou ja, ik zie het in je gezicht. <laughs> ik denk nou, het is prijs. Hij kijkt me zo aan, ik heb prijs. Ja, nee. Ja, het uh, en, en, uh, nou, was ook enorm spannend. We hadden dus opgeroepen om de mensen die, uh, die dachten het antwoord te weten... om naar de studio te komen. Daar was een groot whiteboard, kon je het allemaal opschrijven. Ja. En uh, nou, die stond ook helemaal vol. En de vraag was hoeveel kilo sculptuurzand er naar Zandvoort is gebracht voor het nou, Europees kampioenschap sculptuur. Er zullen uh, wel kuppen geweest zijn. Kuppen? Ja. Hoeveel kub? <laughs> <Ja, laughs> Hoe, zei Hoeveel kubzand? Kilo. Nee, het ging over kilo. Oh, het ging over kilo's? Ja, hoeveel kilo? Oh, ja. ja. Want uh, meestal als je, als je zand laat komen, dan praat je over een kubzand. Dus ja, een nee, maar de vraag was hoeveel oh. kilo? Oh, oké. Okay. En nou. uh, um, Karin heeft gewonnen. Ik weet niet wie Karin is. Ik heb geprobeerd met ja, haar te bellen. Ja, maar je had haar kop in het zand gestoken. Zeg. <laughs> maar ze, ze was wel het dichtste bij het goede antwoord. Kijk, en uh, zij heeft daarmee dan een, een heerlijk etentje gewonnen... bij de haven van Zandvoort. Er zit zand zand geen zand in de Ja, waarschijnlijk wel. Maar dat schuurt de maat. Het geeft <laughs> hey, niet. Eén, maar luister. Uh, ja. uh, uh, hoeveel kub is het? Of hoeveel, hoeveel kilo's zijn het? Het was uh, 174.000 kilo. 100. Nog wat. 174.000 kilo. 174 kilo. Voor zeven uh, sculpturen. Er worden zeven sculpturen gemaakt. Ja. Daar zijn ze nu mee bezig. Okay. En dan, uh... Waren de mensen die zich daarmee bezighouden ook nog in de uitzending? Ze zijn langs geweest. Okay. Ja, ze zijn wel even langs geweest om te komen kijken. En we hebben het nog een beetje zo erover gehad. En uh, ja, het is toch ook weer een vak apart. Hadden jullie daar ook muziek, en, in, uh, muziek in de tent? Of, of uh, nou ja, behalve natuurlijk de platen die gedraaid konden worden. Hadden jullie live muziek? Of? Nee, nee. Dat niet? Nee, we deden alleen mechanische muziek. Mechanische. En uh, dat was mooi, want... Uh, in die strandtent waren er natuurlijk ook mensen... die kwamen om te eten ja. en, en uh, om even uit te rusten en te doen. En dat ging hartstikke goed. Dat Is was bruis, zo. Bruisende Willem ook nog langs geweest? Ja, die heeft uh, bij ons uh, de techniek gedaan. Kijk. Daar heeft hij ons in geholpen. Ja. Uh, waarvoor nog steeds uh, dank, ouwe Bruisert. <laughs> en, uh, <laughs> ja, en voor de rest waren er nog veel meer mensen... van het technische team, uh, stand-by voor eventuele problemen. Marcus en, uh, waarschijnlijk. Marcus was er en Sander... Kijk. En uh, Martijn. Dus ja, er was een aardig team van techneuten vertegenwoordigd. En okay. uh, ja, natuurlijk een boel presentatoren. En ja, er zijn toch wel wat mensen komen, uh, gekomen om nu eens te kijken naar Radio Maken, in mm -hmm. plaats van te luisteren alleen. Nou, luisteraars in de... Oh, oh okay. <laughs> er staat iemand te trappelen die ja, wil beginnen. Ja, die wil beginnen. Maar weer ik wou net zeggen, van ja. de, de, de luisteraars kunnen jou natuurlijk nu, uh, nu wel via de webcam weer zien. Want je zit nu op een andere plek hier, want je, ja. was, je was niet te zien, geloof ik. Nee, de vorige keer, wij, wij hadden een plekje uitgezocht zodat we elkaar konden zien. Hè? Want het normale sidekick hoekje, daar, daar, zit, je, daar zit een scherm tussen, Dan dus zie je elkaar niet. Ja. Dus we zijn een beetje aan het experimenteren met z'n tweeën. Ja, precies En, maar... en nou, vorige week was ik in die hoek gaan zitten. En toen kreeg ik allemaal, uh, ja, klachten is een groot woord natuurlijk. Maar reacties terug van, ja, en dan konden we je helemaal niet zien. Dat is ook niet ja. leuk. Dus... Ja, maar de luisteraars niet weten dat wij voor de uitzending al... dat we, dat we op weg zijn gedoken. En we hebben stiekem gedanst. <lacht>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 Good ik liet u meteen even een toontje lager zingen... dat heeft we met stiekem gedanst. Uh, de oude bruisert is beledigd, hè? Ja, ja, ja, ja. Hij pikt het niet langer. Hij pikt het niet langer, die oude ja. bruisert. <laughs> ja, Willem, jongen, de duvel is oud, zo moet je het maar bekijken. Uh, en plagen, dat uh, doen we maar... zie je hem zand voor elkaar allemaal. Dus, uh, maar ik, ik geef jou meteen even een lesje in de liefde. Daar komt-ie, hoor. Als het goed is. Dan het, uh, het level op naar 42. Kan precies met die schijf. Die schijf gaat tot uh, 43, dus 42. Dat uh, haalt hij net. Speciaal voor Willem Bruijs, luisterhuis. U kent hem allemaal natuurlijk. Een man die hier uh, s'nachts uh, verschrikkelijke uh, muziek zit te maken voor u. Collega Doliet en Pierik, u gaat voorzien van het regionale nieuws. Ga ik u allemaal nog even persoonlijk opbellen in Zandvoort Luisteraars om eventjes aan u te vertellen dat ik van u hou. Hij ah, is echt gemeente. We zitten nog wel niet met nieuwjaar. Alhoewel, ja, voor je het weet, Dolly is het zover. Hoor. Heb je de oliebol. Oh, vet? Je, je knippert een paar <laughs> keer met je ogen. Hè? Het is weer zover, hè? Ja, nee, ik ja, doe het met appelvlappen. Libra sun No high Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars, dan volgt hier inderdaad het regionale nieuws van 17 augustus 2015. De politie heeft zondagnacht het strand van Zandvoort uitgekampt op zoek naar inbrekers. Meerdere personen hadden ingebroken bij een strandtent ter hoogte van de boulevard Banaar. De inbrekers werden gestoord door het inbraakalarm en daarna gingen ze er vandoor met een geluidsinstallatie richting het strand. De installatie lieten ze uiteindelijk achter. De politie heeft onder andere met de politiehelikopter gezocht, maar niemand is aangetroffen. Een auto is in beslag genomen door de politie en het is nog onbekend of de auto gelinkt is aan de inbraak. In twee weken tijd is er al ruim 7000 kilo afval opgeruimd van de Nederlandse stranden. Dit weekeinde hebben enkele honderden vrijwilligers geholpen in de Beach Cleanup Tour... om het strand in Zandvoort en Velsen te helpen schoonmaken. De Beach Cleanup Tour draait op vrijwilligers en gaat de Nederlandse kust af van zuid naar noord. Begin augustus werd begonnen in Katzand in Zeeland... en op 27 augustus is de laatste etappe op het strand van Schiermonnikoog... Er werden opvallend veel visnetten en touw gevonden. De tour die zaterdag langs het Zandvoortse strand kwam... stond in het teken van vrijgezellen. De vrijgezellen vrijwilligers kregen een gele sticker op... zodat zichtbaar was dat zij niet alleen afval zochten, maar ook een relatie. Helaas is er niet één relatie ontstaan in de tour. Waarschijnlijk doordat iedereen zijn blik op het zand gericht had... maar misschien ook wel doordat er voornamelijk alleen... vrouwelijke vrijgezellen zich hadden gemeld... Wel is er 490 kilo troep verzameld. Dat dan weer wel. Een 27-jarige man uit Rotterdam is zondagavond aangehouden... bij een strandtent in Bloemendaal wegens bedreiging van beveiligers. De man had zich vervelend gedragen waarop hij naar buiten werd gestuurd. Buiten gedroeg de man zich opnieuw agressief... en bedreigde hij een aantal beveiligers... De beveiligers hielden de man daarop aan... en droegen hem over aan de gealarmeerde agenten. Die namen de Rotterdammer mee naar het politiebureau voor verhoor. Vier je gekte eh, tijdens de dwaze dinsdag in het Dolhuis. Er is eh, morgenavond... dus ja, dat is dinsdagavond morgen, ja... een eh, microfestival met eh, live muziek van Bird on the Wire... Er is lekker eten en een heleboel gekkigheid. Het festival vindt plaats in het museumcafé thuis en op het terras bij het Dolhuis in Haarlem. Dus dinsdag 18 augustus, de aanvang is 5 uur en het Dolhuis kunt u vinden aan de Schotersingel 2 in Haarlem. En uh, het e-mailadres als u eventueel informatie erover wil is communicatie hetdolhuis.nl. Zeven mannen zijn na afloop van een strandfeest in Bloemendaal aan Zee zondagavond gearresteerd op de Kop van de Zeeweg in Overveen. Het ging om vijf incidenten waarbij de zeven zijn aangehouden. De reden om de mannen aan te houden liep uit één van verstoring van de openbare orde tot vernieling. Bij een van de aanhoudingen zijn gerichte doodsbedreigingen geuit tegen een agent. Een arrestantenbus moest komen om de verdachten naar het cellencomplex in Haarlem te brengen. Ook de marechaussee uit Ermuiden kwam als backup richting Overveen. Rond half twee s'nachts was iedere verdachte naar het bureau in Haarlem gebracht en keerde de rust terug. Bij het incident raakte, voor zover bekend, niemand gewond. De politie heeft zaterdag drie 14-jarige jongens aangehouden in Haarlem. Zij worden ervan verdacht spullen te hebben gestolen uit tassen van badgasten van het Boerhavenbad. Twee jongens werden zaterdagmiddag rond twee uur door personeel betrapt en uit het water gehaald. De andere jongeman werd later buiten heet de daad aangehouden. De drie verdachten zijn voor nader onderzoek in verzekering gesteld. De politie is op zoek naar een verdachte na een overval op de panini... van de V&D aan de Grote Houtstraat in Haarlem. Via Burgernet is er een signalement verstrekt. Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 1,70 meter lang. Hij heeft een glad gezicht en draagt een grijze halflange winterjas met capuchon. Heb jij deze man gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. En tot zover het regionale nieuws. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. De weersverwachting voor overdag in de regio Zandvoort. Vandaag hebben we, nou zoals u ziet, vrij veel bewolking... en het blijft regenachtig. We krijgen een matige tot vrij krachtige noordwestenwind... en de maximale temperatuur zal oplopen tot ongeveer 18 graden. De eerste dagen van de komende week blijft het nog vrij koel... En in de tweede helft van de week verwachten we meer zon en wordt het warmer. Dat was hem, Dolly. Dat was, dat hem. was hem, ja. Gisteren ja, Ik gisteren natuurlijk met de Jans band gespeeld. En hebben we alleen maar Beatles gespeeld. Maar als wij, nou, als wij nou optreden met de band en we spelen gewoon ons gebruikelijke repertoire, zeg maar. Weet je welk nummer dan een van de meest aangevraagde liedjes is? Ik denk dat ik het weet. Dan. Proud Mary. Nee. Nee, oh, daar nee. was mijn vader zo gek op. Ja, nou, <laughs> als, als dat jullie bij, dat speelden. Daar zijn het publiek ook gek op hoor, daar ja. heb je wel gelijk in. Misschien is dat een goede tweede. Maar deze, die, er wordt heel veel gevraagd. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around.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 Van, uh, van Bonnie Tyler, total lips of the heart. Ze heeft natuurlijk ook dat mooie liedje Lost in France. Ook in France zoals ze wilt. Uh, maar dit is een uh, nummer wat bij de Jansen bent, althans, als uh, onze zangeres meedoet, uh, heel veel wordt, uh, wordt gevraagd. Ik ga u meenemen, luisteraars naar de wildernis en uh, dan ontmoeten wij uh, het oog van de tijger. Van de tijger, Survivor was dat. Ben jij bang voor wilde dieren dolgen? Of zeg je van, nou, ik, ik duik zo het oerwoud in. Maakt me allemaal niks uit. Hoe wilder, hoe beter. Nee. Oh jee, oh jee. Ik, ik neem mijn dubbelhoofd jacht weer mee. En we gaan er gewoon door. Nee, nee, nee. Je bent toch geen tandarts? Nee. Dat... Oh. Ja. Zo verstandig eet, eet een tandarts. Hè? Ja, precies. Het er dan op Facebook. Van de mensen die dat niet hebben. Zo'n mooie foto van een... Uh, een tandarts die een leeuw had neergeschoten. Een ja. populaire leeuw nog wel. Ja, precies. Ja. En, maar, en dan de reactie dus, een, een leeuw die dan zo'n zo tandarts grijpt... althans een, een meneer grijpt uh, en er staat erbij van... snoep verstandig, eet een tandarts. En dat ja. geldt dan voor die leeuw. Hè? Ja, ja, mooi ja. hè. Zet jij wel eens kaarsen voor je raam vannacht? Ja, en, en met helpt niks hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nee. <lacht> Ik ben er sinds gisteren maar mee gestopt. Want... Nou, dan vragen we erop of hij dat nog een keer voor ons wil doen, toch? Ja, steeds een stuk van mijn gordijn weg, weet je. Oh, dus ja. dan... je, je bent het werk en de mensen moe Eindelijk weer alleen De trap op naar je kamer toe De stilte om je heen Ze lachen om je als je zegt dat je je eenzaam voelt. Was... Maar mijn gordijn die vloog in brand en zo was het niet bedoeld. Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht. Zet een kaars voor je raam van vannacht. En ik kom naar je.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 Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster en bestem de vlam tegen de adem van de wind. En weet u geen plek voor uw kaars? Bel dan Willem Bruist. Die heeft allerlei alternatieve plekken voor uw kaars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 Nou doet Willem ook, hoor. Die komt naar u toe als hij die kaars voor uw raam zet vannacht. Of werkt hij al bij de brand? Ja, behalve, ja, <lacht> <lacht> behalve als hij natuurlijk zijn nachtuitzending heeft. Want dan, dan komt hij natuurlijk niet. Dan, dan moet hij gewoon muziek voor de mensen draaien. Dus dan, uh, nou ja, dat houdt het op. Ja. Maar in ieder geval Rob de Nijs, die, uh, die heeft die kaars weer geplaatst. Dus dat is, zit weer helemaal goed. Uh, dankzij Rob uh, zitten we weer helemaal veilig, wat dat betreft. Nou, eens even kijken wat de oude liefde, luisteraars, roest niet. Ook al zit je het buiten in de regen, maakt allemaal niks uit. Broestvrij staal, waar is het van? Dit wordt gezongen en gespeeld door VOF Dukens. Misschien ben je mij al lang vergeten. Om oh, wel bij man. Ik ben feestelijk verliefd geweest op jou. Nou, ik val niet op mannen. En plotseling was jij verdwenen. Ja, terecht weer Geef jij brieven dan? Kom met voor de ja, je doet nooit dan mannen. Maar een nare lunch is ook verleden tijd. Allemaal gezellige lunchen bij Zivum Zandvoort. Dankzij Dolly de Pierik en Charles Dit is Zandvoort Lunch. niet, zelfs niet in de regen. Nou, he, heb je ooit de regen gezien? Pas wel. CCR of Cletus uh, Clearwater Revival, die zingen erover. En het kan nog net voor de klok van uh, 1 uur alweer. Voor de klok van 1 uur kunnen we nog even getuigen zijn van eh, het feit dat zij een dame is. She's a lady dankzij Tom Jones. Well, she's all you never want. She's the kind I like to float and take the diner. Well, she always goes a place, she's got style, she's got grace, she's a winner. En lust u samen met haar dan? She's a lady. voor jou vooruit. But she's never in the way, always...